Het is vier uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Eurolanden zullen alles doen wat nodig is om de schuldencrisis te bestrijden. Dat hebben ze in Washington beloofd op de vergadering van het Internationaal Monetair Fonds. De Europese landen kregen op de vergadering kritiek op de aanpak van de crisis. De Amerikaanse minister van Financiën, Geithner, zei dat het gevaar bestaat voor een run op de banken... en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt... Keitner vindt dat de Europese Centrale Bank... een grotere rol moet krijgen bij de bestrijding van de schuldencrisis. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg... die de dader van de schietpartijen in de aan de Rijn enige tijd heeft behandeld... wil meer mogelijkheden voor gedwongen behandelingen. Vooral zwaar schietsovereine zorgmeiders als Tristan van der Vlis... zouden verplicht medicijnen moeten krijgen. De voorzitter van GGZ Rivierduinen pleitte daarvoor in Nieuwsuur...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 Die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Door de noodverordening, die tot middernacht van kracht is, kan de politie preventief fouilleren. Het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Overdag is het zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. En er staat een zwakke zuidenwind. Na het weekend rustig nazomerweer met maandag een kleine kans op een bui. Dit was het in Oosjewel. Dit is Radio 1. VNN, VNN 47. 1965. Lijkt me leuk om naartoe te gaan. Ja, maar ook. Ja, weet ik niet. Lijkt me een grappig jaartal. 1965. Zit je gewoon ineens. Een beetje tussen de hippies hangen en zo. beetje uh, Vietnamoorlog, ja. Uh... Oh ja, nee. Ja, nee. <laughs> Tuurlijk zijn er ook mindere kanten <laughs> aan de, het verleden. Maar, eh. Uh, ja, maar dat lijkt me wel wat. Zo. Middeleeuwen. Dat lijkt me ook leuk. Middeleeuwen, ja. Middeleeuwen. Beetje, en dan zou ik graag. Eh. Uh, uh, met een. Uh, zou ik graag een stuk vaker willen eten uit mijn hand. Zo. zo. Gewoon knagen en dan wegspoelen met zure wijn. Een soort asterix en overlix. <laughs> ja, setting. een setting. Een beetje stoer doen en een beetje vies zijn en zo. Ik het niet te douchen, want ja, daar heb ik dat, natuurlijk dat niet... Dat was helemaal midden... niet belangrijk. Toe. Niet belangrijk in het midden. Wat zou je naartoe willen? Tijd oh, man, zoveel. Uh, ik denk de jaren. Ik vond de jaren. Uh, 20 en dertig. Ja. Lijken me heel cool. Ja. Zo uh, om en bij die depressie. Niet dat die depressie zo tof was. <laughs> maar maar uh, dat, dat was, daar hadden ze ook hele mooie kleding. Ja. Ja, ik weet niet of dat opvlakkig is. Nou uh, ja, nee, vind ik niet. Want uh, dat dan... Toen, uh... Met die gangsters en zo. Ja, precies. Je? Nou ja, er was meer. Uh, iedereen ging. Alle mannen gingen wel met een hoed op naar buiten en ja. zo. Dat heeft wel wat. En vrouwen met van die drie rokken. Ja. En, uh, en heel sexy, maar wel degelijk. Ja, ja. ja. sexy, degelijk hoor je zo. Ze extra. noemen in ieder geval niet voor niets de sexy jaren 30. Ja, de, de, of verzeer <laughs> je dat gewoon <laughs> weer? <waarvan> ja, dat vind <laughs> ik wel een beetje te plekken. Ja, ja, heel goed. heel goed. Dat heeft niemand door. Ja. Dus uh, ik, dat zou ik heel leuk vinden. Um, de jaren zestig, ik ook, maar dan op Cuba. Ja. Om te kijken hoe het oude Cuba eruit zag. Oké. Okay. Toen Fidel nog in zijn hoogtijdagen was en. Uh... Ja, dat lijkt, dat lijkt, daar kon je heel goed salsa dansen. Dat vind ik dan heel leuk. Nog steeds wel, hoor. Dus jij wil per se terug in de tijd... omdat je dan in de jaren 60 op Cuba kunt salsa dansen. Nou, nou je hoeft niet zo denigrerend... <laughs> nou, je, je, je onderschat de sfeer ja, waar we de, het, de, maar, het over hebben. Ja, helemaal niet. Want ik, ik wilde terug naar de middeleeuwen... met mijn handen een stuk vaker. Ja, te eten, dat, dus, waar, uh, dat is waar. Niet, dat is waar. Nee. En, en, en nog verder terug... de tijd van de Egyptenaren. Ja. Wat de F is daar gebeurd? <laughs> daar zijn zoveel theorieën over. Als jij wel graag weten hoe ze zo'n piramide hebben gemaakt. Ja! Ja! En, <laughs> en dan met zo'n klein notitieblokje daar een soort kleine ja. aantekeningen doen. Ja. En dan terugkomen hier maar ja. en zeggen bam. Maar je hebt dan ook al wel, bedoel dus achter jou staan, want iedereen gaat dan naar Egypte natuurlijk. Zijn wel echt de highlights. <laughs> ja. ja, echt zo rijden. Net ja. als dat je, ik was vandaag in Bali voor de lederdag. Hmm. Rijden bij de attracties, dat heb je dan daar. <laughs> dat die gekke Egyptenaars ja. denken van. Oh, nee, want het, het, het nadeel is natuurlijk ook, is, stel we kunnen tijdreizen, hè. Dat, dat, dat, dat gaat allemaal, we kunnen sneller dan dit. Dan gaan niet alleen wij met deze levende generatie, maar ook de generatie. Van, van de toekomst, hier Ja, en de toekomst is natuurlijk niet alleen maar over 30 jaar, maar ook over een seconde. Dat is ook al dan, dan zou je allemaal andere dimensies hebben. Huh, ja. Dus dan, in plaats van uh, 7 miljard mensen uh, op aarde, heb je dus 7 miljard. Tot de, tot de, weet tot ik de veel, zoveelste macht. Ja, maar dat is, kun je niet. Dan, dan, dan zou dus Luc van deze tijd dus gaan tijdreizen, nu? maar ook Luc? Luc, Luc over een minuut gaat ook tijdreizen. En Luc over een uur gaat ook tijdreizen en zo gaat het maar door. Dat is Stel dat je terug kon gaan in de tijd, Luc. Zou je iets uit je eigen leven willen aanpassen? Zoals dat grote Back to the Future verhaal. Ja, dat ja, is ja, een ja. fantastische ja, fantastisch theorie. Waarvan de theorie natuurlijk is: van je mag niks aanpassen in de tijd. Want, want dan... je bent hier gekomen. Ja. Precies op de manier dat je je hebt geleefd. Precies. En uh, als je iets aanpast, dan uh, verandert het hele stelsel. De butterfly-effect. Ja, Heb je ja. die gezien, die film? Uh, ja, zeker. is een Katje, dat ja. gaat daar over. Goeie of, film. Uh, Leuke ja, film. Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, God, ja, zou ik wat willen aanpassen aan mijn leven? Ik, uh, ik denk dat ik dan wel. Uh... Je gaat het heel leuk, zeggen. nee, helemaal niet. Nee, juist. Ik denk dat ik denk dat ik dat ik, uh, uh, want ik, ik kan me nog uh, een beetje het punt herinneren dat uh, een soort omslagpunt dat ik dacht: van... Oh ja, nu ga ik dingen doen die ik leuk vind. Hè? dat was ik de, deed commerciële economie. Uh, ik naar, ook naar, uh, ja, okay. Nou, ik één jaar, want ik had twintig punten. Ik vond het geen reet aan. Nou, oh, ik heb echt afgemaakt. En zo. <laughs> ik zit echt midden in een serieus verhaal. Oké, okay, <laughs> Ga maar door, ga maar door. <laughs> maar als je liever over je studio wil vertellen, dan. Uh... <laughs> dat is ook weer zo'n truc, want ik wil eigenlijk natuurlijk niet echt over mezelf vertellen. <laughs> nee. Oké, okay, ga door. Ja, nee, en, en toen deed ik commercial economie, toen dacht ik, nou, nu moet ik, nu moet ik gewoon mee ophouden. Dus toen ben ik journalistiek gaan studeren, gaan studeren, want ik wilde graag radio maken. En uh, dat, dat was echt een beetje het punt. Uh, dat ik dacht van, oh ja, nu, nu ga ik iets doen wat ik echt leuk vind. En als ik nu met terugwerkende kracht... zou ik dat uh, idee, zeg maar, voor mezelf wel eerder willen bedenken. Ik maar waarom van... dan? Nou, omdat je dan... Uh, dan, uh, dan heb je ook al in 3HVO... heb je ook al uh, zoiets van... Nou, ik, doe toch al, ik ga alleen maar dingen doen die ik leuk vind. Dus dan... Nu, nu heb ik nog wel eens een beetje het gevoel gehad van oh ja, die middelbare school, dat was een beetje zo'n moetje, Want ja, dan ga je. Um, uh, dan, dan, je, moet, je moet per se naar school. Terwijl als ik nu zou denken: van ja, als je weet wat je daarna wil gaan doen, dan is het juist hartstikke leuk. Want dan, dan... Maar met welk, met welk resultaat? Dat je dan nu, dat je eerder hebt bedacht, dit, uh, dit is mijn passie, je gaat Mars naar van kloppen. Yeah. Dat je dan nu al verder was met je carrière. Nee, nee, nee, nee dat nee, niet Nee, juist niet dat je, dat je dan verder was. Want dat maakt niet uit. Want ik vind ook dat, stel, dit is, dit, ik zou dit niet meer leuk vinden. Hè. Ik, ja. uh, ik, het kan namelijk best zijn dat er ooit een keer een moment komt. dat ik het niet meer leuk vind om half drie s'nachts op te staan. Nou, zou kunnen. Ster allures. Zou kunnen. <laughs> uh, maar dan, uh, stel, ik zou dan iets anders gaan doen. Uh, weet ik veel. Uh, een, een, uh, ik, ik begin een winkel in uh, een boekenwinkel, noem maar wat hoor. Ik zou nooit een boekenwinkel beginnen, maar stel dat. Dan, dan zou ik ook dat, vind ik niet zo erg. Ik bedoel, als je maar doet wat je leuk vindt. Maar dan, in plaats van dat je dan... Dan, dan had je namelijk ook al op de middelbare school... een beetje zo'n zelfverzekerd... Uh, Oké, okay, dus het, het gaat over het gevoel kunnen. dat erbij ja, hoort. het gevoel wat erbij hoort, zeg maar. Oké. Okay. En, en dat zou je, als je dat zou kunnen aanpassen... denk je, van, nou, ja. wel relax. Want dan maak je je minder zorgen. Uh, uh, ja, ook al ja. in het verleden. Oh, ik snap je. Want je hebt je gewoon een tijdje zorgen gemaakt over... Ik weet niet, ik oh, ik weet niet wat ik ja. is voor mij. Ja, nee, ja, ja precies, ja. Precies, ja. En dan, gewoon over, over niks. Gewoon waar je je zorgen over maakt als, als puber. Maar dan... Uh, en dan, als je het dan, dan zou weten, dan, uh, dan maak je dus minder zorgen. En dan dus dan je ga je iets in terugleven. leven. terug gaan in de tijd en tegen je jongeren zelf zeggen... Komt allemaal. Lugie, het komt eigenlijk allemaal. Relax. <laughs> ja, misschien wel, ja. Wat zou jij willen aanpassen? Aan jouw eigen leven, niet aan mijn leven. Ehm... Um... Nee, ja, dat is echt. Dit vind ik zo een happiness-antwoord. Mm. Maar ik denk toch niks. Nee, ook niet nee. de vervelende dingen? Nee. nee. nee. Uiteindelijk is alles wel, heeft alles wel. Omdat doel? ik denk, nou, dat. Oh, nu gaan we wel echt de happiness-antwoord ja. op. Maar je hebt yeah. het zelf daar gebracht. <laughs> ik denk dat het uiteindelijk wel een soort functie heeft. En dat je van heel veel zeg maar positieve dingen, heel veel dingen leert. Yeah. Over jezelf en over wat je belangrijk vindt, wat je leuk vindt. Maar ook van heel veel uh, slechte dingen. Noem ja. een voorbeeld. Ik noem een voorbeeld. Ik kwam bij BM werken. En na anderhalf jaar uh, gingen we State TV maken. En State TV, dat was mijn droomformat. Mm -hmm. Mijn droom voor, Want dat was een talkshow. Woe. En het was hiphop. Yeah. Oeh, dubbel. Dus ik dacht, oh mijn god, dit is het. De komende tien jaar. <lacht> <lacht> dit gaan we XCTV. doen. Ja. Helemaal. En uiteindelijk, om allerlei redenen, waar ik zelf dan ook een onderdeel van ben. Want ik. Ik deed dat niet zo goed. Mm -hmm. Flopte dat yeah. programma. En daar was ik echt kapot van. En ik had me ook allemaal dingen laten aanleunen tijdens het maken van het programma. Want dat was een nieuw format. En dan zegt iedereen, nee je moet dit doen, je moet dit doen. Yeah. En ik liet me daar ook een beetje meeslepen. En, en, en dat vond ik toen heel erg achteraf. Want ik dacht, ja, je had veel vaker je mond moeten open trekken. En ook dingen die ik zelf bedacht waren ook helemaal niet goed door Dus daar niet van. Yeah. Niet om geen enkele schuld af te schrijven. Het liep gewoon zoals het liep. Mm -hmm. Maar... Um, daar heb ik heel veel van geleerd. Dus als ik dat nu zou wegnemen... Ja, als je er een succes van zou hebben gemaakt. Ja, nou ja, dan van een succes leer je denk ik ook veel. Ja. Misschien kom ik dan stiekem toch wel een beetje op hetzelfde uit. <lacht> Midden in die... Want het is nooit zo leuk om een programma te maken... wat, uh, wat helemaal niet lekker loopt. Nee, dat, is niet, nee. dat is niet zo gezellig. Ja, ja, god, ik ben al een jaar bezig, maar... Uh... <lacht> nog steeds geen <lacht> nog <lacht> nog hondelijzer. Nee. nee, maar um, dan zou ik misschien ook... Ik zou misschien niks zeggen, maar ik zou mezelf gewoon even soort zo bij de schouder pakken. En zo'n kneepje erin geven. Zo van Girl, yeah. you're gonna be alright. Dat is eigenlijk een beetje zo. Ja, maar wel we. met dan zo'n accent. <laughs> ik ik ook ook, Nee, ik, dat zou ik ook hebben. Ik zou dan wel een soort van uh, zo'n accentje aannemen. Dat, dat kan toch. We Spelen toch allemaal. in dia voor in Twente. Go, <laughs> you're gonna be alright. <laughs> Goed. Uh, <laughs> we gaan het hebben over tijdreizen. 0801 Waar? Zou je graag naartoe willen? 0801-121. Welke tijd de middeleeuwen, jaren 60, jaren 70, jaren 80, Tweede Wereldoorlog zou kunnen? Ja, dat je dat mee wil maken, dat je wil ervaren hoe dat is? Weet ik, veel gekkigheid. Nou, als je Band of Brothers hebt gekeken en dat soort is zijn, weet je niet, hoor. Ja, waar. Now and I think of when we were together. Like when you said you so happy you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 said that we would still be het jaar. Ik weet het zeker. BNN. 4-7. Luke Ikink. Somebody that I used to know van Gautier. En uh, ik uh, had gevraagd aan Angelique van Wiener uh, University... tot hoe lang moet ik deze plaat wel niet gaan draaien dan? En toen zei zij, tot je vakantie. Dus dat is nog, uh, nog één keer, straks om zes uur. Ik denk hem al twee keer... Uh, Angelique, goeiemorgen. Goedemorgen. We hebben het over tijdreizen, 0800-1121. Als je lekker mee wilt praten daarover, waar zou je graag naartoe willen? Weet ik veel, middeleeuwen of ik wil graag naar de jaren zeventig terug, naar mijn jeugd of, uh, of naar de jaren tachtig. Want die heb ik niet meegemaakt, maar ik mag ook de toekomst in. Dus stel je, je, je was geboren in de jaren negentig, maar dan uh, ga je terug naar de jaren tachtig. Of je wil graag naar 2030 om te weten hoe je er dan uitziet. Nou ja, <lacht> dat soort gekkigheid. 0800 1, 1, 2, 1. Alsjeblieft, waar zou jij graag naartoe willen? Ik heb een aantal tijdzones waar ik graag naartoe wil. <laughs> ja. Als eerste zou ik naar. Uh, Station 1, ja. <laughs> de dinosaurustijdperk. Oh ja. Toen de mensen nog niet leefden. Ja. Daar zou ik echt. Ik ben dinosaurus freak. Ja. G gek op. Ik zou gewoon heel graag willen zien hoe de aarde er toen uitzag. Okay. En ook op het moment dat dus de zogenaamde ramp gebeurde, dat de dinosaurus verdwenen, ja. zou ik wel willen zien, wat is er nou echt gebeurd? Ja, ja. Echt een meteoriet of de ijstijd brak aan of wat, wat was ik er? Ik denk niet dat dat in één keer gebeurde. Volgens mij was het wel een soort uh, overlappie Ja. Dat, een weekje. Ten, <lacht> <lacht> <lacht> dat <op> maandag alles <lacht> nog goed was en op shit, 30 meter ijs. Ja, ja. en toen werd de aarde weer opgebouwd. Ja, ja. Dus, even ja. ah, okay. <lacht> dus dat zou, je, ja. dat zou het dan de eerste van je tijdreis de eerste zijn? Dat zou... Eerst wel ze willen zijn, gewoon om te kijken hoe dat gaat. Nou, dan weet je hoe de wereld is vergaan en weer is ja. opgebouwd. En... Leuk om te denken. Precies, altijd leuk. En dan ja. zou ik eigenlijk ook wel stiekem dan daarna... toch een beetje die evolutie willen op, ja, zien Hoe is de mensheid nou echt ontstaan? Ja. Dat zou ik ook graag willen zien. Maar dat is best een lange... Dat is een heel lange tijdperiode, maar... Ja. zeg maar, de eerste persoon die dan eruit zag als ons... Ja. Die zou ik even willen ontmoeten. Ja, Even een graadje maken. Ja, een babbeltje. Gaat Kijken wat hij dus op zijn iPhone heeft. Precies. Ja. Ik zou misschien een iPhone geven. Dan op hij op voor. En kan bellen. Ja. <laughs> Kun je hem met je tof doen. Precies. Ja. Dat zou ik heel graag willen. En ik zou naar de jaren zeventig ook terug willen. Oké. Okay. Dat was toch een beetje, nou, een beetje een afro en zo. Dat was echt de, de tijd van de soulmuziek. En, en dan de, de jaren zeventig hier in Nederland of de jaren zeventig in Amerika? In Amerika. In Amerika het liefst. Oké. Okay. Ik weet eigenlijk niet hoe dat in Nederland verder aan toegang in de jaren zeventig. Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Ja. Ja. Maar in Amerika zou ik dat graag willen meemaken. Ook al die, die, die revoluties en de Black Power Movement. En hoe dat, hoe dat allemaal in elkaar stak. Oké. Okay. zou ik graag willen zien. Huh. Ja. En ja, voor de rest, wat heb ik nog meer. Egypte, ja, dat werd al gezegd, natuurlijk. Egypte heb yeah. ik ook. Kunnen ja. we samen met rijden en zo Precies. Leuk. Ja. Kunnen we samen even gaan naar ja. Ja, Egypte? Ja. Hm. Dat zijn toch wel mijn highlights. Ik heb het ook wel eens over nagedacht, lijkt het daar eens wel. Yeah. Ja, maar ik heb heel vaak dat ik. Dat ik echt terug ga denken, van wat zou ik doen als ik nu in die tijd terecht zou komen? Dan heb ik al echt in mijn ideetjes. Ja. En dat gebeurt natuurlijk nooit, maar... Nou ja, dat is dus de vraag. Ja, wat ja zou je inderdaad. Eventueel kunnen? Ja. Alleen het principe daarvan is, dat vond ik wel interessant... hoe ze dat uitlegden is dat je... Stel, je, je gaat in een soort van capsule, je wordt de lucht ingeschoten. Mm -hmm. En dan ga je dan sneller dan, je, dan het licht. Ja. En dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat je dus uh, op een gegeven moment... het licht ziet van... Uh, vroeger. Dus ja. dan kun je dus op jezelf neerkijken. Nou ja, je, bedoelt, je kunt niet met een kastje. Tenminste, voorlopig nog niet met een kastje nee. zo op, naar, naar de jaren zeventig. en daar even een beetje rondschokken en dan weer terug uh, gaan. Dan gaat dat gaat niet echt. Dat zullen gebeuren. we niet meemaken nu, denk ik. Nee, dat zit nee. Er denk ik niet in. Nee. Ja, ik, ik, ik, ik, uh, ik denk dat ik wel. Uh, ik denk dat ik al terug zou willen naar de jaren tachtig ook al. Nou, volgens 80. mij. Ja, want dat is echt zo'n. Uh, bedoel, jij hebt het ook wel deels meegemaakt. Ja. 5 ja. Algeveer, ja, in een raadje vijf ongeveer. Ja, ja, ja. En uh, dus hebben wij heel weinig van meegekregen. Want mm -hmm. dat lijkt me best wel een gek, uh, gek decennia. Ja, dat was natuurlijk ook dat alles zo snel ging. Dat je op een gegeven moment de Walkman en de Discman. en ja. alles kwam achter elkaar. TV-radio, ja. heel snelle ontwikkelingen. Ja, dus dat. Uh, en ik, maar ik zou eerder ook uh, het verleden ingaan mm -hmm. dan, de to of, uh, ja, dan de toekomst. Ja, de, de toekomst zou ik wel heel graag willen zien. Maar mm -hmm. ik zou niet mezelf ook willen zien. Nee. Want dat, dat moet gewoon lopen zoals het loopt. Ja. Maar ik zou wel graag zien wat voor ons, wat is er dan? Wat is de nieuwe iPad? Wat, al die techniek wil ik gewoon <laughs> de nieuwe zien. nieuwe iPad ook. Android. Wat gebeurt er dan? Op iPad 2000 of zo? Ja. ja, nee, dat snap ik wel. Dat snap ik ja, wel. Ja. De gadgets. En, en als je dan uh, zo bij die dinosaurus bent, wat zou mm -hmm. je dan. Ik uh, bedoel, de, ga je dan gewoon kijken of zo? Of zou je ook wat willen aanpassen? Dat, je, dat er iets waar we net ook over met z'n rijden, over hadden, ja. dat je dingen kunt veranderen. Ja, bij de dinosaurus nee, is wel niet zoveel te veranderen. Ik denk dat het eerder dus snel wordt opgegeten. Ja. Maar in de jaren zeventig, ik zou, ik zou nou, aan mezelf niet zoveel veranderen. Ik zou wel heel veel liedjes mm. en films en al dat soort ideeën opschrijven. En bijvoorbeeld de Sims zou ik dan al dan creëren, zodat er nu al een Sims, Sims 6 was. Ja, een beetje Sims daar. Nee. Allemaal de Sims. Nee, ik zal heel veel ideeën opschrijven, zodat die dan al eerder uitgebracht, zodat dat de mensheid eerder zou kunnen helpen. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zeggen: ik zou heel graag terug willen naar de jaren 70, zodat ik de Sims kan bedenken, zodat we nu al een Sims 6 hebben. Nee, dat is wel uniek. Het <lacht> slaat echt helemaal nergens op. Nee, maar aan mezelf, aan mijn eigen leven. Het is eigenlijk hetzelfde uh, aan rijden. Ja, ik, toch niks no veranderen? Nee, ik heb heel veel ook stomme dingen en kutte dingen meegemaakt, maar dat me heeft mijn persoon gemaakt wie ik ja. ben. Ik denk het ook, ik denk dat dat ook zo is. Ja. Praat mee 0801 121 121 over tijdreizen. Hoe ziet jouw tijdreis eruit? Ga je zo van de jaren 70 terug naar de middeleeuwen? Wat ga je doen? Jouw tijdreis 0801121. 121 Toen ik merkte dat jij niet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 uit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Kijk nou waar ik ga. Ik ga jouw toekomst achterna. En ik weet niet of ik die terug zou geven.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 voor jij zuchtte, kom maar sorry. En want was echt niet zo bedoeld. Laat ik mijn rijk weer eens alleen. Kijk me na, maar ik ga. Ik ging jouw toekomst achterna. En geloof niet dat ik nu nog terug kan keren. Kijk me naar. Na. ik ga. Hoe ik in jouw toekomst sta. En hoe die van ons zomaar maar verdwenen.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 en de munnik en kijk maar na. Daar is... He, leuk. Daar is Kees! Kees, goedemorgen. Hallo ik, Kees. Hey. Hey, hoi. Hallo ik, hallo. hallo. ik dacht ik zal weer eens even bellen. Want ja, uh, zelf man. Ja. Hoe is het? Goed. Met jou? <laughs> Ook oh, goed. <laughs> ik werd het was een beetje raar. Ik werd wakker geschreeuwd door mensen. Want uh, ik, ik lag in bed. En ik had de wekker gezet om tien voor drie. En, uh, en toen ik, hoorde, ik op, uh, hoorde ik ineens sirenes. Ja. En, uh, en heel veel lawaai, alsof het een soort van rellen waren. Nu woon ik in Hilversum, dus dat kan eigenlijk ja. niet. Maar, uh, maar ja, en, en, uh, en toen reed ik uh, naar de studio toe. Toen ben ik maar opgestaan heb ik even gedoucht. Reed ik naar de studio toen. en zag ik bij, uh, bij het popcentrum, de vorstin, hier in de buurt, uh, allemaal mensen buiten staan. Was er was al een brandmelding. En die hebben die, ja, die, als je midden in de nacht allemaal dronken mensen naar buiten stuurt, ja, die maken wel een beetje lawaai. Ja. Dus ik ben een beetje ook uh, qua tijd een beetje... Dat je net iets, net iets te vroeg bent op opgestaan. Maar ben even blijven kijken of zo? Dan? Nou, nee, dat, nee, maar er was ook verder niks. Er was een handmelding. Ik denk dat iemand gewoon op die knop heeft gedrukt. Ja. En uh, dat er verder eigenlijk weinig, uh, weinig was. Ja. We hebben het over tijdreizen. Uh, uh, want uh, de, er is een soort uh, neutroon ontdekt wat uh, best snel kan. Sneller ja. dan het licht. Naar ja. um, nou, welke tijd zou jij terug willen? Nou, ik leef eigenlijk al een beetje terug in de tijd, ja, gedeeltelijk. Ja. Nee, maar ik leef in uh, Woutinchem en ik woon in de straat en ik woon in een huis van 1615. Yeah. Dit is zo'n hele oude vestingstad aan de rivier, aan de Merwede. Mm -hmm. En uh, ja, ja, ja, dan, dan, dan, dan leef je eigenlijk al gewoon zo'n beetje en dan stap ik mijn deur uit als het avond is, want uh, ja, dan ben ik meestal pas op. Dus, yeah. uh, en dan, dan zie ik zo'n straat en dat bevalt me gewoon helemaal prima, weet je wat? is net een soort sprookje. Elke ja. dag lopen hier ook toeristen rond... ...foto's te maken van die gevelstenen hier en zo. Uh -huh. Maar het liefste, want ik denk niet dat dat... Uh, wat was het? Een neutron of zo? Ja, een neutron, ik weet het eigenlijk ja, niet vies hoor. Nou, ja. En uh, ik denk niet dat je heel ver terug in de tijd zou kunnen, maar... ...dan zou ik graag terug gaan naar... Ja, toch wel niet één vorige vriendin, maar gewoon enkele van mijn vorige vriendinnen. Ja. Om daar nog eens gewoon lekker mee in een capsule te liggen, weet je wel. <lacht> <lacht> Jij denkt van, nou, dat was eigenlijk best wel leuk. Ja, ja <lacht> en... gewoon uh, nu, nu uh, met de kennis van nu, weet je wel. Oh, en dat je dan uh, daar iets beter mee omgaat. Mm -hmm. en, en dat je, dat het, nou, uh, als je natuurlijk uh, een lange relatie hebt... Dan wordt dat wel eens een beetje saai, maar ja, nu zou het weer heel vernieuwend en verfrissend zijn ja, uh, ja, want om want bij het vorige programma aan te sluiten. Ja, je bent ook de uh, Kees van de toekomst dan, ja. die dan daar even langs gaat. Ja, precies. Ja, Gewoon, ja. ja En vooral, uh, ja, <laughs> ik bedoel, uh, ja. ja. Nee, ik snap het wel. Ik, zou, ik, zou, ik vind het wel een goeie. Maar zou je dan niet uh, teruggaan in de tijd om, uh, om, om even goed de waarheid te zeggen wat je, wat je, uh, wat je nee, nee, nee, nog je, was vergeten? Nee, ik, ik heb vergeten. nooit iemand ruzie gekregen of zo. Het is altijd een soort van. Nou, dat was logisch dat dat na zoveel jaar, na vijf of zo, of zeven ja. jaar uitging. Ja. En ja, dat is. Ja, ik, nee, de waarheid, daar is helemaal geen sprake van. Hm. Gewoon, gewoon weer lekker, zo samen. Zo. Uh, ja, dat de leukste momenten beleven, zullen we maar zeggen. Want uh, ja, als je uh, constant samen bent. Hm. Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Uh... Nee, nee, dat snap ik wel. Dat is, uh, maar dan heb je in ieder geval nog een beetje uh, lol. En dan denk je, wel over alle relaties heb je dan wel een goed gevoel uiteindelijk als je ja, terug bent in het heden. Ik allemaal wel, ja. <laughs> <laughs> ik, ik ben ook gewoon blij dat ik dat allemaal meegemaakt heb, maar ik zou het nog wel een keer mee willen maken. Misschien is dat een. Uh... Ja. Nee, ja, dat, snap ik wel, dat snap ik wel. Maar zou je ja. niet. Want jij woont dus in een oude buurt, hè? 1600 zoveel. Zou je niet een keertje terug in de tijd willen om te kijken hoe, dat, hoe je straten vroeger uit zag? Wie er, wie er in je huis woonde bijvoorbeeld? Nee, de straat is nu mooier dan toen. Want toen was die een meter hoger. Dan hebben ze op een gegeven moment gezegd: Ja, dat ziet er niet uit hier. Mm -hmm. Hebben ze een meter afgegraven. En uh, ja, dat, ja, dan moesten mensen een soort met een bruggetje bij naar, naar de boven. dus een hele brede straat. Ja. De hoogstraat in Wouding En dan uh, moesten ze met een bruggetje aan de bovenkant van de straat. En als het dan hard regende, nou, dan ontstond er bijna een sloot. Ja, ja. Maar het ziet er nu echt perfect uit. Ja, Het is ook een beetje nep natuurlijk, want dat is zo gecreëerd. Nou ja, maar goed, ja, alles is toch nep maar, wat dat betreft, ja. Maar het, het is, en ook iedereen die hier op uh, visite komt, die zegt, ja, het is net een sprookje, weet je wel, maar hm. zo is het ook een beetje. Dus ik leef een beetje in een sprookjeswereld, maar dat heb je misschien al gemerkt als je met me zat te bellen. Ja, soms dacht ik nou, als ze poester, ga eens naar bed doen. Ja, kan je nou niet ophangen, Kees, want uh, grauwe hoeven jou, daar hoor ik wel een beetje moe van. En, wel, en welke tijd ben jij geboren eigenlijk? Hoe, uh, nee, ik ben, uh, ik ben 52. 52, oké. Okay, nou ja. dus ik ben van 58, toen ben ik geboren. Dus. En wat was het mooiste ja. decennia, qua uh, wat je, wat je nou, hebt meegemaakt? Oké. Het was eigenlijk wel mooi uh, 20 jaar later nadat ik geboren was, mm -hmm. dat ik echt aan het werk was en dat dat allemaal best goed liep. En, uh en dat je verkeering kreeg. En al die dingen, dat, dat, dat was wel een hele mooie periode. Oké. Okay. Ik heb al. Die... Eerst in een Eendrijd en later in de BMW, weet je wel? Dat soort dingen. Ja, dat, dat gaat dan. Uh, dat, ja, ja, precies, dat snap ik. Dat je, dat je, maar dat je het wel allemaal hebt meegemaakt in ieder geval. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik, uh, uh, ik heb zelf. Maar ik weet niet, ik heb geen idee waar dat nou eigenlijk vandaan komt. Maar zelf heb ik altijd het gevoel, ik verlang altijd een beetje naar, uh, naar uh, het, het moment dat ik 34 ben of zo. Stom, hè? Daar ben je nog niet. Nee, daar ben ik. Nee, daar ben ik. Ik ben, ik ben acht... 28 ben ik nu. Oh ja, ja. Is... ja. Ah, ja. Dus uh, maar 34, dus dat is over een jaartje of zes. Vijf en een half. Dan uh, op een of andere manier heb ik daar wel. Dus, dus als ik qua tijd zou mogen kiezen ook, hè, welke tijd ik dan terug uh, in zou willen, dan denk ik, nou, ja, dan in dan die, ja, die periode. Maar, maar dat is dus nu heel spannend hoe dat gaat. Want we zitten natuurlijk met die enorme. Ja, eerst werd het economische crisis genoemd en nu is dat een soort landencrisis yeah. dat uh, Griekenland misschien wel uh, over de kop gaat. Yeah. En we weten gewoon niet wat er dan gebeurt. En, en ik, zit, ik had eerst een koophuis en nu zit ik in zo'n monumentenpand, dat huur ik dan. Mm -hmm. En ik heb ook wel spaangeld, dat, dat zou dan niks meer waard kunnen zijn. Dus, uh, maar dan, dan, dan zeg ik tegen mensen, ja, nou, als ik in een tent moet wonen, vind ik het ook wel spannend. En dan, Ga je er misschien weer wat harder tegenaan en zo? Ja, ja precies. Maar, maar die komende paar jaar denk ik dat, dat dat toch wel spannende jaren worden hoor. Ja, maar het, het, zou toch, op... het zou best wel leuk zijn als je dan al even weet zeg maar, hoe, het gaat, uh, hoe het gaat aflopen. Dan weet je dat, ja. <laughs> ja, ja, nou, ja, dan, ja dan, dan moet ik jou weer even gaan bellen. Zo van: nou, uh, ik ben nou zo hard aan het werk gegaan en nu uh, ben ik helemaal boven Jan. En dan zeg jij, ja. Ja. <laughs> nou, nee, dan zie ik jou voor de tv. Ja, ja precies. Nou, dat denk ik niet hoor. Dat, dat, dat lijkt me niet. Nee. Nou. Nee. Het nee. zou heel goed kunnen. Nee, ja. <laughs> ja, jij kan het weten. Jij hebt een capsule dus. Ja. Ik even, <laughs> maar ik nee. kan niet vooruit in de tijd. Dat, dat nee, dat gaat -ie. Nee, nee, nee, dat gaat niet. Nee, dat is ook zo. Ik bedoel, we hebben het dan. Maar ja, ja, tijdreizen. Ik vind het sowieso echt een onderwerp. Dat is. Uh, wij gaan het natuurlijk nooit meemaken. Nee, kijk, want dan is een, een zo'n uh, zo klein uh, dingetje wat, wat sneller gaat aan het licht. En dat moet ik nog even onderzoeken of dat echt zo is. Ja. Sterker maar... nog, ik, wil, ik, ga, ik, ga even, ik ga even een testje doen. Hè. Stel, uh, we, we kunnen ooit tijdreizen. Dan, uh, ja. dat, dat gaat ooit gebeuren. Dan spreek ik bij deze met mijzelf af. Uh, en, en ook, dit is een radio, hè, dus dit wordt vastgelegd ja. en zo. Dus die mensen kunnen terug... Als, ze, ja. als het mogelijk is om te kunnen tijdreizen, dan zou ik het prettig vinden... als er iemand, die kan tijdreizen in de toekomst... over duizend, over miljoen, jaar maakt niet uit... als die nu, binnen vijf seconden, op dit moment... wil verschijnen hier in de studio, qua tijdreizen. Oké, okay, we gaan aftellen. Drie, twee, één... Nou, zo snel werkt het niet. De Megamin die werkt ook niet zo snel. Ah, ja, dat is ik zo. Dan moet eerst je oude opa weer de hele boel opschatten en zo. Ik vermoed dat het niet gaat gebeuren. Dankjewel Kees. Tot later weer, hè. Hoi, dag, Luc. Doei. Brooke Fraser's Something in the Water. I wear it made of bright, pretty things. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on my shoulder. to Uh, Peter die twittert naar mij via Ed Luc. Leuk, Peter die is, uh, die is er altijd bij in de nacht. Hij is bakker in Zeeland. En uh, die is bij Brooke Fraser geweest in Parijs vorige week. Was echt geweldig, zegt hij. Het was een korte show, maar wel heel strak en heel gezellig in een klein zaaltje. Was zelf ook leuk. En je zag dat ze heel de band stuurde. En uh, mocht ik in de gelegenheid zijn, dat ben ik niet, maar stel dat... dan uh, komt ze vrijdag aanstaande in Paradiso. En mocht jij in de gelegenheid zijn thuis... Dan heb je hele dikke vette pech. Oh, dan is het helemaal uitverkocht. Nee. Ja, helemaal hè? Nou, uh, ik had het nog niet gezegd. Uh, en ineens, Padous, staat hier een vreemd figuur in de studio uit het jaar. Uh, uh, 89. 889. Nou, <laughs> uh, we hebben het over tijdreizen. Rick is uh, regie van, uh, van vanavond. Dus als je hem, uh, als je hem belt op 0800 1121, dan uh, kun je met hem babbelen. En dat gaan we nu ook even doen. Rick, jongen... Welke tijd zou jij leuk vinden om nog even naar terug te gaan? Nou, ik, ik de, de Tweede Wereldoorlog. Wat schrijde eigenlijk al zei, Want ja. het lijkt me verschrikkelijk. Ja. En die honger en, en vooral dood. En, ja, verschrikkelijk. Ja. ja, het is een ja, nare, akelige wel... periode. Ja, het is een hele nare, akelige periode. Ja. Maar ik ben het gevoel, we beginnen het of we vergeten het een beetje. Te begrijpen zeg maar ja. Het... ja ja ja omdat je niet omdat de generatie die wordt heel oude, die het mee heeft gemaakt ja. wordt allemaal een beetje te oud en te ja. om te kunnen doorvertellen precies ja. en dat gevoel heb ik een beetje en daarom zou ik ook wel terug willen maar ook vooral om ja ik wil het gewoon weten hoe het was en misschien wil ik ook niet terug als persoon dat ik mm -hmm. daar echt fysiek rondwandel. maar misschien een soort van ja zwevende geest of zo <lacht> ja ik weet niet als het zou kunnen hè dat zou ik het heel gaaf vinden ja, maar en en wat dan wat wat zou je dan willen zien zou je dan stel je een soort zwevende geest die je kunt inderdaad want dat ik denk dat dat namelijk eh, als we dan ooit kunnen tijdreizen... Zou dat nog eerder kunnen dan, uh, dan echt fysiek ergens daadwerkelijk rondlopen? Want uh, ja, als je, ja, je moet namelijk wel sneller dan het licht gaan. Ja. En dat is best lastig als je ergens uh, rondloopt. Dat gaat natuurlijk niet. Echt. Ja, ik, weet, ik weet niet hoe het uh, ooit gaat hoor. Maar ja, ik denk ook. Zo plek van bestemming komt dat je gewoon uit kan stappen en dat je ja. wel fysiek aan het bezig bezig bent toch? Even uitrekken. Ah. Ja. ja die weet die, die, die We lijken wel niet zo groot. Ja. Uh. Dat je ook hele slechte films. Uh, <laughs> nee. <laughs> maar, maar dat je ook Tweede Wereldoorlog films uh, zit te kijken of Band of Brothers een serie en dat je een uitstapje maakt midden in de Tweede Wereldoorlog. Dat zou wel dat bijzonder zou zijn. Dat zou wel echt heel goed zijn. Maar, ja. maar wat zou je dan echt willen zien? Want dan heb je ja. je, hebt dan, uh, je kunt dan, je kunt namelijk naar het verzet kijken. Of je kunt, uh, uh, uh, de, je kunt kijken hoe, uh, hoe Hitler zelf... Uh, hoe hij hoe alles uh, stuurde en zo. Dat, dat, dat, je, dat je hem volgt. Maar je zou ook echt gewoon hele nare dingen kunnen... je kunt echt hele nare dingen zien dan. Ja, maar, ja vooral zien. Maar ik wil het ook echt begrijpen. Dus dan ja. ga ik echt kijken van... hoe, hoe heeft het zover kunnen komen dat die man... Uh, Adolf Hitler, dat hij eigenlijk ja, zo gek heeft gekregen. Ja. En dat niet alleen, maar ook echt... Uh, ja, de, al die dingen, dat, dat mensen zo gek waren om, om een land zo erg te gaan verdedigen. Ja. Dus je wil dan, eigenlijk ja. gewoon echt al vanaf de jaren 30, half jaren 30, wil je, wil je er eigenlijk al bij zijn, zodat ja, je gaan, een beetje begrijpt wat ja. vandaan komt. En als ik dan de weet van, nou ja, dit, dit ken ik wel... dan spring ik gewoon weer een jaartje vooruit en dan, <lacht> ja. euh, dan stap ik er even, even uit. Even doorspoelen. Ja, precies. Ja, ja, dat toch ja, kan. Maar dat is dus wel echt gewoon puur voor het, niet voor het shock effect Nee. Je hoeft niet per se mee in een vliegtuig uh, die, nee. die uh, aan het bombarderen is. Nee, ofzo. maar ik wil het gewoon weten en ik wil het gewoon dat ik denk: van ja, oh ja, wauw. Mm. En wil je dan uh, uh, uh, Nederland zijn? Dus zeg maar dat je begrijpt hoe de oorlog hier in Nederland was, of Duitsland? Dat is natuurlijk een ander point of view. Ja, nee, daar zat ik ook over te denken, maar ik wil wel echt de beide kanten, wil ik eigenlijk wel. Uh, nee is dus eigenlijk die van zowel de, de bezetter als de vrijder. Die zou, zou dan wel een hele goede geschiedenisleraar kunnen worden. Ja, dat zou ik echt kick-ass vinden. Een <lacht> soort Indiana Jones-achtige <lacht> geschiedenisleraar. Jongens, dit uh, partijblok gaat over de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, ik maar was in. daarbij. <lacht> <lacht> nou, dat was een lach. <lacht> ja, nee. ja, en welke, als je uh, de toekomst in zou willen, welke tijd zou je dan willen uh, zien? Ja, dat zou ik aan te denken, want het lijkt me zo eng. Uh, ja. De toekomst. Ja. Je bent bang voor de toekomst. Ik, nou ja, ik denk, ik, die stapt uit. En dan kom je in, in een wereld waarvan je misschien helemaal niks begrijpt. Mm -hmm. En uh, ja, ik weet niet, je kunt ook niet echt zeggen, ik ga naar de toekomst. Naar welke tijd in de toekomst zou je willen gaan? Want je, je weet niet hoe het daar is. Wat is nou de vetste tijd in de toekomst? Ja, dat weet je niet, want dit moet nog komen. ja, nee, dus ja dat, dat is heel waar. moeilijk ja, dat om is te waar. zeggen. Ja, maar je zou wel even langs kunnen gaan om te kijken van... Nou, ik wil eens even weten hoe het in 2200 2100 is. Bijvoorbeeld, zou je kunnen doen. Ja. ja. Eigenlijk, hè, ik zit erover na te denken. En vanuitgaande dat dit wat we nu, zeg maar dat wat nu ontdekt is. Huh? Met die neutronen en weet ik veel sneller dan het licht en zo. Daar zou je dus vanuit kunnen gaan dat het dus in theorie. En dus eigenlijk ook in. Want als iets in theorie mogelijk is, dan is het in principe in de toekomst in de praktijk ook mogelijk. Zou het in, in praktijk dus mogelijk zijn om te kunnen tijdreizen? Want uh, um, de, niet nu, maar wel. Over gewoon weet ik veel hoeveel jaar. Dus niet binnen nu en tien jaar ook, maar dat, dat, dat duurt allemaal eventjes. Maar in dat, dat zou dus mogelijk zijn om te kunnen tijdreizen. Zou je nu kunnen zeggen, want dit is, dat, dit ja. is, dit is iets waarmee je kunt tijdreizen. Ja. Dat zou dus betekenen, het feit dat er nu net niemand hier in de studio is uh, gekomen, qua tijdreizen, en ik geef ze nog één kans. Nee, nog steeds niet. Dan zou dus betekenen dat... Uh, of tijdreizen kan niet. Maar ja, nee. dat, dat, dat, dat is onmogelijk. Want we hebben net geleerd dat die, met de neutronen zo. Uiteindelijk wordt dat doorontwikkeld. Dus, of, en dat is heel vervelend dat ik het nu zeg, de wereld is vergaan. Ik denk, um, of, een derde optie. <laughs> ja, ja. Ik voeg hem even toe. De wereld, of? Ja. Of, het mag gewoon niet. Het is verboden. Het mag gewoon niet. Nee, tuurlijk niet. Je kunt echt de, de loop van de wereld kun je gewoon veranderen. Waardoor uh, bijvoorbeeld... Iemand gaat terug in de tijd en um, geeft een of andere moeder van een wetenschapper in Zwitserland, uh, weet ik veel, een doodschop. Ja. Yeah. Uh, dan is uh, hij nooit geboren en dan is hij misschien wel nooit ontdekt. Ja. Alles zou het butterfly effect wat jij al zei, zo dus yeah. met uh, een Kutcher. Yeah. Ja. Die, uh, ja, zo zou het helemaal kunnen lopen, gewoon mm. verkeerd kunnen aflopen. Ja. Maar ik vind het... Uh... Dat is waar, maar dan verander je de toekomst. Dus dan zou het ook kunnen zijn dat dan op een andere manier... Maar ja, nee, maar dat is waar wat je zegt inderdaad. Dus, dus of, dat is inderdaad een goede of. Dus of, het kan niet, of, het mag niet, of de wereld is vergaan. Ja. Eén van die drie dingen is gebeurd in de toekomst. Dat kan niet anders. Spannend, hè? Maar ja, je hoeft niet alleen terug naar een tijd. En je mag ook terug in de, in de tijd naar een persoon of zo. Wat Kees zei, die ex vriendin die vond ik ontzettend goed. Ja. Ik zou ook terug gaan in de tijd, zou ik tegen mezelf zeggen: Nou, dit is bijvoorbeeld een meisje in je leven. Ja. Dan kun je beter gewoon naar een beetje, kun je die even. Dat zou handig zijn. Je kunt dus ook uh, op de middelbare school, kun je dus een beetje gaan kijken van: Nou, hoe sta ik ervoor in de markt? Dan weet je natuurlijk niet eens puber. Nee. Maar dan zou je wel dan een beetje zo kunnen, een beetje kunnen informeren. Doe je een plaksnoor op? Ja. Iedereen op de middelbare school had een plaksnoor. Ja, ik weet het nog. Nee, zo goed. Wat vind je van die Luc? <laughs> nu je het zegt, een rare man in een regenjas die... Nee. <laughs> ja. ja, maar dat zou je dan toch inderdaad... Maar je zou, je zou dus dingen moeten hebben meegemaakt die eigenlijk niet kunnen. Je zou jezelf een keer moeten hebben. Dus tijdreizen kan niet, of het, of het mag niet, of... Of we uh, zijn dood. Of we zijn allemaal de aan gegaan. Gezellig. Heel gezellig, ja, maar ja, het is wel zo. Ja. ja. Uh, als je er thuis nog iets over kwijt wil, nu kan het nog. 0800 1121. En ik zeg dan nu kan het nog. En dat betekent niet dat uh, straks dan ook daadwerkelijk de wereld vergaat. Deze dat... man had ik kunnen, kunnen redden. Dit. Dit had ik ja. kunnen redden. Ja, dat is waar. Goed. Uh, 0800 1121. Welke tijdreis zou je gaan willen maken? 0800 1121. Dit is Jeff Buckley. En halleluja.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 Hans. Hallo. Oh, hallo. Hij blijft er ja, bijna aan hangen, hè, he, die Jeff Buckley. Ja, Hij blijft er bijna aan hangen, die Jeff Buckley. Ja, zeker. Halleluja. Het is, het is muziek wat je weer geestelijke achtergrond heeft. He? Ja, ja. Dat is wel duidelijk, inderdaad. Hé, hey, leuk dat je belt, Hans. We hebben het over tijdreizen. Ja. Nou, dat zal geloof ik nog echt niet mogelijk zijn. Nee. Dat we hebben over het miljoenste gedeelte van de seconde. En uh, als je tijd reisert, dan zeg je dat je gewicht gaat verplaat in. Mm -hmm. En ik zie dat we vooral nog helemaal niet zitten. Nee. Het is nog niet wetenschappelijk, het is toch allemaal niet zo goed onderbouwd. Het is een verontstelling. Het is ja. al een beetje tijd. Maar... We hebben het niet over de tronen, maar we hebben over die triniers. Oh ja. En die gaan het ja. door de aarde heen. Dat was het inderdaad, ja. Het, dat is een heel ander, Je kun je via Google je dat opzoeken. Ja. Wat precies uh, betekenis. Maar, maar dan zou dat dus betekenen, zeg maar, omdat je dus, uh, het gaat zo snel. Je, je, de, dat, dat, kan jou, dat kun je eigenlijk zelf niet aan zo snel. Nee, dat is, dat is nog ver de toekomst dan of het al mogelijk. Maar zeg nooit. Nooit nooit. Nou ja, kijk, en dat is een beetje het punt. Dat is het hele punt natuurlijk van, van alles van tijdreizen. Als dat dus zou uh, kunnen in de toekomst, ja, dan zou het dan nu wel. Dan, dan zou ik. Qua toekomstbewoner, dat zou dit wel een mooi moment zijn om, om even iets van ze te laten horen. Omdat we er nu ook zoveel over hebben en zo. Uh, ja, ik, denk niet, ik, ik denk niet dat toekomst mogelijk is, maar wat, wat, wel wat er gebeurd is. Je zou terug kunnen gaan in de tijd. Ja, ja precies. Maar, dan, maar, dan zou, zeg maar de, in, in, als het dan in de toekomst mogelijk zou kunnen zijn om te kunnen dan, uh, tijdreizen, dan is dit voor hun natuurlijk het verleden. Uh, ja. En dan, uh, maar, maar ja, dat gebeurt niet. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zegt ik kom uh, uit de toekomst. Nee, dat is. Uh, volgens mij is dat een hypothese. Ja. Dat, uh, het is een veronderstelling, maar ja. het is. Ik weet niet of het ook nog praktisch nut heeft. Laat me eerst Laat zo. De verbetering van deze wereld. De hm. opdracht waarom we elke dag mee te maken hebben. Ja. En dat is veel belangrijker, ja. over tijdreizen. Ja, want wat heb je er uiteindelijk aan hè, als je kunt tijdreizen? Ja, oké. Ik, ja. ik, ik reis al hier de rop met mijn caravan en dat vind ik al heel, heel, heel wat. <laughs> ja. Ik ben gisteren in Groningen geweest voor de eerste keer. Nou, dat is ook een leuke ervaring. <laughs> ja, ja, en dan hoef je, helemaal, hoef je echt niet per se naar het oude Egypte. Is Groningen, nee, Groningen is, uh, komt al aardig dicht in de buurt. Wat dat betreft. Ja, en dat is, uh, dat is tastbaar, hè? <laughs> ja. <laughs> hey, ik ga even gaan slapen. Ja, dat is goed. Hey, tot later. Doei. Dank je ja. wel. Ja, dat is uh, wel wat Hans zegt over inderdaad over die uh, neutronen en uh, Nutricia en weet ik veel wat. Um, dat is wel even interessant, want uh, Joris, onze verslaggever, die, uh, die snapte er ook echt uh, de ballen van en is even op zoek gegaan. Wat er gisteren is gebeurd, dat heeft volgens vrienden nou, nog veel meer impact dan wat er allemaal nu uh, ja, in de politiek gebeurt. Ik hoorde zelfs ook een verhaal van als je nou met het vliegtuig naar Amerika gaat, met de nieuwe theorie, dan zou het kunnen zijn dat je jezelf aanziet komen. Nou, uh, gisteren stond de wetenschap op zijn kop. Want een van de belangrijkste theorieën van de oervader van de wetenschap, Albert Einstein, dat is ontkracht. Onderzoekers van deeltjesversnellers in Genève hebben namelijk een zogenaamd neutrino-deeltje ontdekt. die sneller is dan het licht. En daardoor klopt de relativiteitstheorie van Albert Einstein niet meer. E is mc-kwadraat. want die stelt namelijk dat er niks sneller kan zijn dan licht. Dat begrijp ik nog allemaal wel. Maar hoe het nou in elkaar steekt en wat je eraan hebt. Dat weet ik niet. Bij natuurkunde heb ik uh, eigenlijk niet zo heel goed opgelet. Ik heb het ook niet zo heel lang gehad. Dus ik dacht, weet je wat, gewoon naar een middelbare school toe. Een leraar, natuurkunde. En die kan het mij vast allemaal wel eens even uitleggen wat we er nou eigenlijk aan hebben. Nou, jongelui, we zijn gisteravond uh, dramatisch verrast... door de uitspraak dat de lichtsnelheid niet de eindige snelheid is. Ze hebben deeltjes aangetroffen die veel sneller bewegen. Welke belangrijke formule heeft deze meneer ons gebracht... om een verband te leggen tussen, tussen de snelheid en de energie? Weet iemand dat toevallig? E is M... Okay, Adrie Noordstrand, natuurkunde en scheikundeleraar. Maar leg nou even uit, wat het is er zo bijzonder aan? Want gisteren ook vrienden van mij, die, waren echt, ja, die hebben wat beter opgeleid bij natuurkunde. En die waren echt nou, helemaal euforisch, euforisch van, oh, geloof dit is nog belangrijker dan de politiek, riepen ze. Het fenomeen lichtsnelheid is natuurlijk iets heel bijzonders in de natuurkunde. Hè. Dat er een maximum is aan de snelheid van 300.000 km per seconde... Hè, dat heeft natuurlijk eh, bijna ruim 100 jaar levensvatbaarheid gehad. En als nu blijkt dat... Die grens wordt overschreden. Ja, dat is natuurlijk voor de echte fanatici uh, natuurlijk het wereldnieuws. Dat er een eindigheid is aan snelheid, dat dachten we tot nu toe. 300.000 kilometer per seconde. Dat was door die meneer daar. Kijk, en hij steekt nu zijn tong uit. Einstein. Einstein hangt hier in de klas. Ja. Aangetoond op allerlei, op allerlei wetenschappelijke wijze. Tot nu toe is nog nooit het tegendeel bewezen. En ja, wat gisteravond is gebeurd, dat was natuurlijk uh, heel bijzonder. Maar het moet toch eerst uh, in Japan en in, uh, in de Verenigde Staten worden geverifieerd of het inderdaad uh, klopt. Dus ik ben nog niet onmiddellijk in paniek... dat uh, de, de, de, de, de lichttheorie en de kernfysica... en de bekende formule E is MC-kwadraat uh, nu overboord gaat. Ik zou zeggen, we wachten even rustig af. En de wereld gaat gewoon door. Ik persoonlijk heb er niet wakker van gelegen. De schoolboeken hoeven niet te verbrand te worden. Uh, nee, nee, nee. Reageerden ze in de klas op het nieuws? Geschokt. Uh, bedoel, ze zijn opgevoed met, uh, met 300.000 km per seconde. En nou gaan we eroverheen. En ik heb dat altijd beweerd. Jongens, het kan niet sneller. sneller. Al serieus genomen? Uh, nou, dat is dus het punt. Hè? Hey. Had je het verwacht dan? Nee, kijk, in, je weet wat daar gebeurt in CERN. Daar zijn ze met een, uh, met een, een, een miljarden project bezig. Hè. Daar worden dus uh, deeltjes geproduceerd... die met de lichtsnelheid als maximum worden versneld... en dan tegen elkaar aanbotsen en dan worden allerlei dingen onderzocht... met als ultieme oplossing hoe is de Big Bang of de start van het hele al ooit ontstaan. Goed, daar kun je wakker van liggen of niet. En uit dat experiment hebben ze inderdaad dus blijkbaar nu iets aangetoond... wat, uh, ja, wat wonderbaarlijk is... Een lange buis is dat, hè? Ja, 65 meter, meter hoog, Alles magneten. gekoeld met helium. heeft jaren stilgestaan en de minste geringste stoornis ligt weer een jaar stil. Dus het kost gigantisch veel geld. Wordt door allerlei landen betaald, Nederland onder andere. Maar het is wel leuk. En wat voor voordeel biedt dat voor ons, voor jou en voor mij? Uh, geen flauw idee. Je kunt zeggen, het reizen gaat sneller, maar ja, reizen met de lichtzaamheid. Leidt volgens die meneer daar tot hele, hele, hele bijzondere ontwikkelingen. Je, je keert terug in het verleden, je ziet je jeugd terug eh, passeren. Back to the future. Ja, maar je schijnt ook uit te dijden, omdat je hele lichamelijke proporties eh, tot, tot enorme omvang eh, toenemen. Volgens de theorie, want dat zit in de formule opgenomen. Net eh, op de vraag van God, wat, wat worden we er beter van? Niets. En worden jullie er ook zo blij van? Nou, in ieder geval, de natuurkundeleraar heeft het goed uitgelegd. We hebben er niks aan, maar toch leuk om te weten hoe het allemaal zit en hoe het werkt. Nou, leuk om te weten. Gloria, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. Hallo. Nou, uh, ik, ik, uh, ik, ik, ik wou eerst naar bed gaan, maar dit vond ik natuurlijk zo interessant, dit onderwerp. Dus ik ben netjes opgebleven. Heel goed. Nou, uh, wat, mij, wat, wat ik dus mij afvraag, dus er is niemand geweest... Die zich, uh, die, die zich gerealiseerd heeft. Uh, als dus dit mogelijk zou zijn om in het verleden, uh, naar, naar het verleden te gaan, kun je niet meer terug. Hmm. Want, want je kunt namelijk niet, geen, niet in de toekomst reizen. Dus als je bijvoorbeeld voor, voor mijn partner naar de tijd van het dinosaurus wil gaan, ja. ga, gaan kijken. Daar hebben zou... ze die techniek niet. Nee, want dan, dan blijf je daar en dan, dan word je opgevreten door, door, door die grote beesten. Ja, dus, maar je kunt niet meer terughouden. Dus misschien zijn er wel heel veel mensen die zeggen, ik kom uit de toekomst. En dat is misschien wel zo, maar ze kunnen niet meer bewijzen, want ze kunnen niet meer terug. Nee, ze kunnen niet meer terug. Nee, want daar heeft niemand zich uh, bij, bij nagedacht, hè? Want kijk, ze zeggen dus, uh, je kunt niet in de toekomst reizen. Oké. Okay. Maar en je zou dan wel in het verleden kunnen reizen. Nou, Je zou het wel gevoeglijk uit je hoofd laten, maar je kunt niet meer terug. Ik vind het een hele goede Gloria. Dankjewel, hè. Ja, oké. Okay. Tot... En nog uh, een prettige uitzending. Komt helemaal goed. Dankjewel. wel. Ja, dag. Ho, doei. Nou, dan uh, betekent dus dat uh, er nog een of naast zit. Mensen kunnen gewoon niet meer terug. Ik vind het een boeiend onderwerp. Zometeen Jamai, die nog van vroeger. Uh, Toen won die uh, idols? Of Big Brother? Nou, idols won die, tuurlijk. Jamai zometeen, ik crack de playlist. B. M. M.